Dit is Radio 1. 4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het Afghaanse meisje Sahar en haar familie mogen voorlopig niet worden uitgezet. De rechtbank in Den Bosch heeft geoordeeld dat minister Leers voor Immigratie en Asiel. de afwijzing van het asielverzoek niet goed heeft onderbouwd. Volgens de 14-jarige Sahar is ze niet veilig in Afghanistan. omdat ze een westerse levensstijl heeft. Maar de minister oordeelde dat ze zich ook kan aanpassen aan de Afghaanse cultuur. De persrechter. Als ze zich daar wel aan aanpast. dan verlokt ze uh, wellicht haar persoonlijkheid. Als ze zich daar niet aan aanpast. dan loopt ze alleen dan geen risico in Afghanistan. als zij de bescherming geniet van de plaatselijke machthebbers. En dat is ook niet gebleken. Zahar en haar familie wonen tien jaar in Nederland. In 2000 vluchten ze uit Afghanistan voor de Taliban. Bij zelfmoordaanslagen in de Iraakse stad Kerbala... zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Op verschillende plaatsen aan de rand van de stad ontplofte vrijwel tegelijkertijd... twee auto's die volgeladen waren met explosieven. Kerbala is een heilige stad voor de Shiiten. Honderdduizenden pelgrims zijn er bijeen... voor de herdenking van de kleinzoon van de profeet Mohammed. De politie denkt dat Soenitische extremisten achter de terreuraanslag zitten. In het verleden zijn Sjiïtische pelgrims al vaker het slachtoffer geworden van aanslagen. Staatssecretaris Steven vindt dat mensen die geweld tegen hulpverleners gebruiken zo snel mogelijk berecht moeten worden, maar dat mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Hij reageert daarmee op de wens van de Tweede Kamer om verdachten in dit soort gevallen desnoods binnen drie dagen voor de rechter te kunnen brengen. Volgens Steven is dit supersnelrecht niet altijd geschikt voor geweld tegen politie of ambulancepersoneel. Hij wil het wel mogelijk maken om verdachten langer vast te houden... zodat ze binnen twee weken in een gewone snelrechtprocedure voor de rechter kunnen worden gebracht. De praktijk leert dat als je dat niet doet... Uh, dat het dan vrijwel onmogelijk is om die zaken dan nog snel op zitting te krijgen. Dan leidt het tot een situatie waar de Kamer terecht bang voor is... dat mensen die een politieman uh, een stoel in de nek leggen... Uh, soms pas na acht maanden op zitting komen. Amsterdam neemt maatregelen tegen de leegstand van kantoren. Eigenaren van kantoorpanden die een half jaar leeg staan... moeten dat voortaan melden bij de gemeente. Als ze bij herhaling nalaten, kunnen ze een boete krijgen van maximaal 7500 euro. Als een pand een jaar leeg staat, kan Amsterdam zelf bewoners aanwijzen. Ook kan een leegstaand pand verbouwd worden tot hotel. Voor de dwingende maatregelen ingaan... wil de gemeente met vastgoedbezitters spreken over de bestemming van kantoorpanden. Volgens de gemeente moeten de vastgoedbezitters... indien dat sommige panden nooit meer gebruikt zullen worden als kantoor... Scheepvaartverkeer op de Rijn in de buurt van Koblenz komt heel langzaam op gang. Vandaag zijn zes kleine schepen langs het gezonken vrachtschip Waldhof gevaren. De Waldhof, met 2400 ton zwavelzuur aan boord, is daarbij niet bewogen. Grote schepen en schepen die stroomafwaarts varen mogen voorlopig niet passeren. Dat zijn er zo'n 300. Deze Nederlandse schipper hoort bij de volgende groep kleine schepen die er langs mag. Maar dat kan nog even duren. Kijk, nou hebben ze zes proefvaten gedaan, tot één uur. Dan moeten die bazen met elkaar gaan overleggen. Nou, er wordt een pauze ingelast, Daar hebben die mensen ook nodig natuurlijk. Nou geven ze dadelijk om vier uur weer wat vrij, maar dan is het donker en dan mag het niet meer. Het vrachtschip Waldhof zonk vorige week. Het weer nog veel zon, alleen langs de oostgrens wat bewolking en het is een graad of vier. Morgen meer bewolking en het wordt dan ook ongeveer vier graden verkeersinformatie. Bij elkaar staat er ruim 80 kilometer file, dat is normaal voor dit tijdstip. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden, behalve dan de drukte op de A10, die valt op. Op de ring tussen Geuzenveld en Knap, het Koenplein, een file van 5 km. De andere kant op, tussen oost en Sloten, 8 km file. Het heeft te maken met een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij.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 Libris Boekhandels vindt u op Libris.nl. Libris, boeken, heel veel boeken. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. En wij gaan beginnen met ons panel, klinkende munt, ons economiepanel. En vandaag hebben wij twee doorgewinterde leden daarvan hier aan tafel zitten. Jan Maarten Slachter, hij is van de Vereniging voor Effectenbezitters. Hartelijk welkom. Dankjewel. En Danny Mekic, en hij is internetondernemer. En zo doorgewinterd zijn zij dat wij elkaar toevailleren hier aan tafel. Ja, ja. In, de, in de ster zat net een reclame van de RBS, Royal Bank of Scotland... en toen zei hij dat jij daarheen gaat binnenkort. Danny, ja. Ga je dat doen? Danny, ja. Mekic. Danny ja. Mekic. Ja. Mekic. Ja, hij is heel bijzonder en uh, een vriend van mij van, van vroeger eigenlijk... die is op een gegeven moment naar Engeland verhuisd... ik begreep nooit wat hij daar ging doen... Uh, en nu is, uh, nu is duidelijk geworden wat hij daar is gaan doen. Hij is dus carrière gaan maken als, Nederlander, als jonge Nederlander bij de Royal Bank of Scotland. En die is nu uh, een of andere analist uh, van een uh, behoorlijk belangrijke afdeling. En hij zei... Uh dat het uh, wel goed zou zijn voor mij om een keertje bij zo'n bank te gaan kijken. Want jij je... denkt, ik heb iets verkeerd gedaan. Hij, hij is daar analist en ik zit hem een beetje ik zit met internet tafel. te pielen. <laughs> ja. nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat het internationale aspect... op zo'n jonge leeftijd natuurlijk heel erg trekt. Je ziet ja. ook dat ontzettend veel jonge mensen die het bedrijfsleven ingaan... die kiezen voor bedrijven met een internationaal kantorennetwerk. Ik moet zeggen dat dat mij ook wel trekt, ja. Jan de natuurlijk... Slachter, jij hebt toch ook in Engeland gezeten? Ik heb in Londen gezeten drie ja. jaar voor het Financiële Dagblad als correspondent. En um, Het is natuurlijk prachtig, het klinkt ook heel goed... maar analist, dat is wel de jongste, jongste bediende op de, op de afdeling. En ik weet dat jij de baas bent van een paar bedrijven. Dus het is de vraag wie het beter oh. heeft gedaan. Ja, Oké, okay. <laughs> okay. okay. dat klinkt zo al belangrijk, analyst. <laughs> ja. Ik zal het binnenkort vertellen in het panel, als ik daar ben geweest. Ja, Laten wij even beginnen met uh, best mooi opmerkelijk nieuws van vandaag. En dat is dat uh, voor de Nederlandse economie: mooi opmerkelijk nieuws. Dat uh, de staatsoliemaatschappij Kuwait Petroleum International. Q8, zo kennen we dat. Uh, haar Europese hoofdkantoor gaat vestigen in Nederland. Het hoofdkantoor is nu nog in Kuwait, maar uh, deze oliemaatschappij wil dichter op de Europese markt zitten... en laat vervolgens het oog vallen op ons land. En heel ja. bewust... En hier wordt vaak gekankerd over het vestigingsklimaat in Nederland. Maar dat valt toch reuze mee, jouw te slachter? Nee, dit is dus ook, uh, ook inderdaad goed nieuws. Het, uh, het past ook bij het nieuws dat we uh, ook vandaag gisteren hoorden... over de grootste bank ter wereld, ICBC. De Chinese eh, bank. bank, bank ja. Zeggen ze een zelf voor... he, dat ze de grootste zijn. Ja, het is ook altijd een beetje de vraag hoe je dat, ja. moet, hoe je dat moet meten. Uh, uh, maar opent ook een vestiging uh, in Nederland. En ik vind het inderdaad wel goed mm. dat, uh, dat er eens een tegengeluid uh, komt... tegen die uh, altijd toch wat negatieve, negatieve verhalen over de... Uh, over het vestigingsklimaat in Nederland. Nederland is een heel open land. We spreken onze talen goed, de infrastructuur is goed. Goede toegang tot het eh, tot achterland Duitsland. Goed rechtssysteem. Ook. Goed rechtssysteem, oh ja. goede scholen ja. over het algemeen. Kortom, het is hier prima. Maar blijkbaar dus ook een goed belastingssysteem. Ik bedoel een vestigingsklimaat wat ook financieel aantrekkelijk is. Want daar wordt altijd zo over geklaagd. Nou, met name buitenlanders hebben niets te klagen... over het Nederlandse belastingssysteem als, als ze hier komen wonen. Er is een hele aantrekkelijke faciliteit voor buitenlanders... Die hier, die hier tijdelijk zitten. De zogenaamde 30%-regeling, die ervoor zorgt dat je over de eerste 30% van je inkomen geen, geen belasting hoeft te, hoeft te betalen. Dat dus is echt helemaal niet slecht. Ook, ook in vergelijking met andere, met andere landen. Even het gevolg van die komst van die grote Chinese bank. Hè. Ik hoorde iemand zeggen: dit is zo'n grote machtige bank, want misschien is het niet de allergrootste, maar hij is wel echt groot. Dat hij heel scherp kan onderhandelen, goedkoop geld in kan kopen. en dus ook goedkoper geld kan wegzetten. en dat hij dus een geduchte concurrent voor onze Nederlandse banken wordt. Nou ja, en, ja, meer nog, deze bank staat er om bekend met name Chinese bedrijven te bedienen. en de vraag die als eerste in mijn hoofd opkwam, was: van oké, okay, de grootste Chinese bank. opent een heel mooi kantoor in, in Amsterdam of in Nederland. Mm -hmm. gaat dat dan ook tot meer Chinese bedrijven in Nederland. en meer Chinese bedrijvigheid leiden? Mm -hmm. Of ze daadwerkelijk goedkoper geld kunnen lenen en ook weer uit kunnen lenen, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval interessant om te zien dat dit staat natuurlijk niet op zich. Ze gaan natuurlijk niet als Chinese bank, met met name Chinese cliënten, nee. uh, in Nederland een vestiging openen als die, die klanten dat niet willen. Denk je dat ze eigenlijk al met klanten een aantal overnames in het achterhoofd hebben? Dat ze ook wel eens kunnen jammer te slachten. Ja, laten we niet te, veel, niet, niet te hard van, van stapel lopen. En ook niet en ik de denk dat er in, dat worden, nee. precies, dat er in Nederland uh, alles bij elkaar uh, een paar duizend uh, banken uh, gevestigd zijn. Als je alle, uh, alle banken wereldwijd die hier in Nederland een, een kantoor hebben uh, uh, meetelt. Het is eigenlijk een hele. Hele normale ontwikkeling. We hebben jarenlang hebben we het tegenovergestelde gezien... bij uh, Nederlandse bedrijven, Nederlandse banken. AMRO is echt gegroeid, is echt de wereld ingegaan... Mm. Uh, uh, door mee te gaan met zijn cliënten. En dat begrijp ik hier ook. Mm. Er zijn natuurlijk steeds meer uh, Chinese bedrijven... internationaal actief, ook actief in Europa. En het is natuurlijk heel verstandig van zo'n bank... om dan dicht bij, de, bij klanten te gaan, uh, te gaan zitten. Dat betekent niet dat, uh, uh, dat binnenkort uh, in iedere winkelstraat... een vestiging van de Chinese van die... bank uh, te vinden is. Nee. Nee, zo is het niet. Okay. En dat je een knopje in moet drukken... Voordat je een Nederlandse taal van Pinautomaat krijgt. Ja, Want kan ik kan me ook wel voorstellen dat we dat dan krijgen. Okay. Laten we naar Apple gaan. Laten we naar Apple gaan. Dat is Want er, uh, is, er zit in de top drie van de werelds grootste bedrijven. Dat wist ik ook niet. Qua eh, beurswaarde, beurswaarde. Ja, dat, dat is echt, echt ongelooflijk. Ze hebben een omzet van 27 miljard. en daarop, en dat is helemaal een te gek cijfer, 6 miljard winst. Is dat niet een achterlijke verhouding, Danny niet Dat is een marge van... Uh, nou ja, dat is voor idioot veel? Het is een ongelofelijke marge eigenlijk. Um, maar het is wel uh, te verklaren waarom uh, zulke marges door een bedrijf als Apple uh, behaald kunnen worden. Apple doet grofweg twee dingen. Um, namelijk uh, hardware uh, verspreiden, verkopen, uh, computers, uh, laptops, iPads, iPods, noem maar op. En aan de andere kant internetdiensten lanceren. Nou, voor beide, uh, voor beide, in beide gevallen geldt uh, dat ze een hoge marge kunnen rekenen. Omdat, wat hun hardware betreft, zijn ze een exclusief merk. Mm -hmm. Hebben ze een ontzettende uh, grote gebruikersgroep... die iedere keer weer het nieuwste van het nieuwste wil hebben. Dus het is echt een, het is een merk, het is een hype. Dus ze kunnen daardoor extra hoge marges rekenen. En wat hun internetdienst uh, diensttak betreft... Kijk, het is bekend dat grote internetprojecten... sowieso mooie marges kunnen, kunnen boeken. Dus, dus uh, mm -hmm. Apple uh, profiteert daarvan. Maar... Wat hier natuurlijk nog extra opmerkelijk is... is dat uh, grote inkomstenstromen via het internet... dat zijn inkomstenstromen die ze notabene zelf bedacht hebben. Met allerlei super uh, gebruiksvriendelijke applicaties op de iPad... die je voor een euro kunt aanschaffen. Um, dat verklaart waarom de marges hoog zijn. Hmm. En uh, om eerlijk te zijn... verwacht ik in de toekomst eigenlijk alleen nog maar... grotere marges bij Apple, omdat de investeringskosten... om die platforms neer te zetten, hebben ze immers gehad. En nog groter. Um, maar is er, is, er, is er een eind aan? Ik word er helemaal duizelig van. Is, kan dit tot in het oneindige doorgaan? Of houdt winst ja, nou, maken ook volgens, ergens op? Volgens ja, de economische wetten zou het op den duur... minder moeten worden, omdat uh, de concurrentie... Uh, er ook aankomt. He, je ziet nu bijvoorbeeld... dat bij die iPad ontzettend populair, eh, populair nieuw ding is van, eh, van Apple, hè, de tabletcomputer. Er zitten ook een aantal andere eh, merken met, met vergelijkbare eh, tablets komen. En die kunnen dan... Eh, omdat de marge zo hoog is, kunnen ze iets goedkoper mm -hmm. eh, verkopen en nog steeds winst maken. En als dat maar lang genoeg doorgaat, ja, dan, dan zit je op een gegeven moment op veel, op veel lagere marges. Maar Apple is inderdaad wel een bijzonder geval. Apple is een heel bijzonder merk. Mm. Eh, je hebt inderdaad een hele grote groep eh, Apple-liefhebbers die alleen maar dat, eh, dat merk wil kopen. En het is een enorm innovatief uh, bedrijf. Ze, ziet, ze komen iedere keer weer met, uh, met wat nieuws. Dus ze, dus ze weten het al, al heel lang, weten ze deze voorsprong vast, vast te houden. En het is niet voor niets een van de duurste bedrijven ter wereld. Het heeft hiermee te maken. Maar, hey, maar dat betekent het nou wel, is... denk ik, dat als ze die voorsprong verliezen... en dat is natuurlijk ook waar er zo heftig gereageerd is... Uh, op de het ziekenverlof van, uh, van, ja. van de topman. Um, maar zodra ze die positie verliezen, dan zul je ook zien... dat die, die snelle jongens, zeg maar, die gaan dan een, een ander merk zoeken... om te omarmen. We hebben dat ook een aantal keren eerder gezien. Ik bedoel, ja, want het schijnt dat die Steve Jobs, want daar hebben we het over... dat die man die nou... Is dat hij niet zomaar een topman is, maar dat zonder hem, wat jij allemaal noemt aan grote ja. voordelen van ja. Apple, dat vernieuwde et cetera, et cetera. Dat hij het grote brein erachter. Dat hij er het grote brein erachter. Nou, het is niet zozeer dat hij het grote brein er inmiddels achter is. Het is wel zo dat hij zich uh, met ieder detail schijnt te bemoeien van het eindresultaat. Dus het is mm -hmm. niet zozeer dat, dat hij per se alles bedacht heeft. Maar het is wel zo dat nee, als iemand naar hem toe komt en zegt. Hey, ik heb ja. een nieuw apparaat. dan zegt hij. Hey, dat knopje. Dat, ja. Ik moet te hard drukken voordat het knopje indrukt. Kan het even wat lichter. Het is, ja, ja. Het is eigenlijk een, Jammer, een briljante. Marketingman. Hij heeft ook, voor zover ik weet, allemaal hoor, maar Apple heeft ook al die Apple heeft de meeste van die innovaties ook niet zelf bedacht. De tablet is al veel, is al veel ouder, uh, de, de homecomputer ook, komt ook ergens anders vandaan. Maar Apple zorgt er steeds, steeds weer voor, een MP3-speler komt ook niet van Apple, maar de Apple Store zorgt steeds voor dat het op de meest aantrekkelijke manier uh, en meest gebruikersvriendelijke manier uiteindelijk bij de klant komt. Komt. En dat is, dat Ik heb nog één dingetje over, over die winst. Danny. Misschien is dat vloeken en uh, helemaal voor jouw achterban, Jan Maarten, de aandeelhouder namelijk. Als je nou eens van die 6 miljard zegt, 5 miljard, 1 miljard van die 6 geven we gewoon terug aan de klant. M kortom, we maken dingen goedkoper. Dan bind je toch die klanten helemaal aan je bedrijf. Maar de, de, de, het is heel interessant <laughs> wat je zegt. Want ze maken dingen ook goedkoper voor mensen. Want als jij een cd koopt in de winkel, dan ben je gebonden aan de inhoud van die cd. ben je 15 euro misschien kwijt. Mm. En ze hebben het juist mogelijk gemaakt dat je voor... ...een euro een liedje online kunt downloaden. En zo zijn ze dus eigenlijk ook dingen goedkoper aan het maken. Ja, ja. En als je het hebt over een soort van ethisch vraagstuk van... ...zouden bedrijven die veel winst maken dat geld terug moeten geven aan de klant? Dan zeg ik ja, maar dan zou het mijn voorkeur hebben... ...dat ze dat geld beschikbaar stellen aan innovatiegelden in plaats jij, van... Wat zeg jij erop, Jan Maarten? Nou, ja, een, belangrijk, een belangrijk, met dan. Een belangrijk ja. deel van de winst gaat natuurlijk naar de Amerikaanse overheid... ...waar ze zijn, zijn gevestigd, gewoon als belasting... Um, een deel van. En verder vragen natuurlijk de aandeelhouders van Apple, die vragen een rendement op hun investering. Dus dat is. Het is, het is een bedrijf in een, in, een, in een snel bewegende markt. Met, met inderdaad ge, ge, vele, vele innovaties en concurrenten. Dus dat, dat is, houdt een bepaald risico. Daar hoor je een rendement voor te krijgen. Er is nog één klein deukje in de mooie droom. Kan er althans zijn, omdat er nu een onderzocht gaan worden, gaat worden... of Apple zich niet um, schuldig maakt aan misbruik van macht. Ik weet niet of je het macht moet noemen. In elk geval um, klanten dwingt om alleen maar via hen... bepaalde abonnementen af te sluiten. Maar op. Uh, daar, ik geloof dat er Europees een onderzoekje... Dat dus er minder sympathie gaat worden. Nou, het gebeurt op meerdere plaatsen in de wereld dat er onderzoek naar wordt gedaan. En dat ja. is ook wel terecht, denk ik. Dit is iets nieuws. Het is nieuw dat je een apparaat mensen in hun, in hun huiskamer plaatst. en vervolgens dat het een soort winkel wordt. Dus ja, je plaatst waar een je winkel. Ja, alleen maar via dat apparaat. Precies. Ding. Dus. dus um, uh, dus het is goed dat dat wordt onderzocht. Maar wat de uitkomst ook zal zijn. Ik denk dat dat voor Apple alleen maar beter kan zijn. Want stel dat er uitkomt dat ze bijvoorbeeld andere leveranciers van softwareproducten meer toegang moeten geven. Ik denk dat ze dan wel weer een manier vinden om daar dan ook weer profijt van, van te hebben. Of, ja. of, ik ben daar niet zo bang voor. Waar ik wel bang voor ben. Maar dat is meer een algemeen beeld van, van internetbedrijven. Uh, maar ook Apple. is. Kijk eens hoe snel ze gegroeid zijn. Mm -hmm. Facebook die in no time honderden miljoenen uh, mensen bindt. Ja dat kan ook in, ook in één keer weg zijn. Ik heb ja. gisteren uh, kwam er een Amerikaanse tv ploeg langs in Nederland. Die wilde van mij weten wat ik van Facebook vind. Ik zeg, nou, ik vind het fantastisch. Maar ik hoop dat het volgende week nog bestaat. Niet letterlijk. Maar uh, de toekomst uh, moet nog maar uitwijzen of dat soort ontwikkelingen een blijvende ja, Maarten, plek krijgen. In hebben, dit, dit, dit kan Maart. je toch niet vergelijken met de zeepbel toen ooit, ooit online? Of is het hetzelfde? Een beetje die angst die Danny nu schetst van iets kan zo geweldig zijn en een tijd lang prachtig zijn en morgen is het, uh, is het gebroken. Ligt het aan Dichelen. Nou, die dat is die voor zee, aandeelhouders die, heel eng. Nee, precies. Maar, maar die zeepbel die, uh, dat ging over de waardering van, ja, dit, precies, soort, van ja. dit soort bedrijven. Ja, uh, in de tijd uh, werd, werd, laten we zeggen, tien jaar geleden, 15 jaar geleden... Uh, werd er gezegd door de goeroes en de visionairen: internet gaat ons leven veranderen. Nou, dat is ook gebeurd. Dat is, dat is uh, fundamenteel gebeurd. Maar niemand vroeg zich af uh, of die bedrijven wel een beetje winst maakten. Precies, betekent ja. dat ook dat als je nu investeert in, in een aantal van deze bedrijven... dat je dan ook enorme rendementen gaat, uh, gaat halen. Dat is natuurlijk een heel andere vraag. Je ziet over het algemeen dat, uh, dat de eerste bedrijven in dit, soort, uh, in dit soort golven van vernieuwing... helemaal niet de Beste bedrijven blijken zijn om te investeren. Dat zag je ook in de, de, de opkomst van de treinen honderd jaar geleden, de telecombedrijven ja. rond rond dezelfde tijd. Ja. Dus, de, dus dat, is echt, dat is echt een andere vraag. Okay. En wat ertoe gebeurd is, is dat, dat, dat aandeelhouders die, die moesten op basis van eigenlijk geen kennis, want hoe waardeer je zo'n internetbedrijf, hoe, hoe waardevast is, zoiets ja. nou, uh -huh. je moet dus zonder dat er zonder dat je al tien voorbeelden hebt van hoe het goed gegaan is, moet je dus iets gaan doen. En tegelijkertijd, stel nou dat het inderdaad de hele wereld gaat veranderen, dan wil je natuurlijk een aandeel te pakken hebben om je win te verzilveren. Ja. Dat is wat er gebeurd is en dat zal nu niet zo snel meer gebeuren, omdat we inmiddels wat voorbeelden hebben van internetbedrijven die meer en minder succesvol zijn gebleken. Ja. Laten we naar een volgend onderwerp gaan. Dat is, uh, gaat over een, een tak een van een sport, boegeld. een bedrijf, ja een bedrijf, maar uh, een soort bedrijf waarvan de, uh, wat altijd wel een waarde vast leek in elk geval, maar wat er ook Ineens omdonderde en daar sta je dan in je hemd. We hebben het over banken, in dit geval over de Fortis ja. Bank. Uh, Jan Maarten, jij bent van de vereniging effectenbezitters Nederland. En deze VEB heeft nu een miljardenclaim gelegd op de stoep van de oud-Fortis-bestuurders. De Fortis-bank die niet meer bestaat. Probeer nog even kort uit te leggen wat er ook alweer precies gebeurd is. Nou, Fortis, eh, Nederlands-Belgische bankverzekeraar, kocht in 2007 ABN AMRO. Eh, nou, dat was buitengewoon slecht getimed. Eh, dat was net het begin van de, van de grote kredietcrisis. Eh, in de loop van het eerste jaar na de overname bleek dat, eh, dat Fortis dat niet... Dat niet meer trok, uh, uiteindelijk onvoldoende, uh, uh, onvoldoende nieuw geld wist, uh, wist uh, aan te trekken. Er ontstond, uh, dus, uh, de, de ontstond onzekerheid over de mate of, waar, waarin Fortis zichzelf nog wel kon, uh, kon financieren. Er uh, waren grote klanten die hun geld terug, uh, terughaalden. Uh, en op een gegeven moment kon Fortis niet meer zelfstandig door en moest worden gered, uh, al dan niet tussen aanhalingstekens, door de. Nederlandse en de Belgische overheid. En uiteindelijk is een deel daarvan door BNP Paribas overgenomen. Uh, nou, in dat hele uh, proces, die hele, die hele periode... vanaf de overname van de ABNOMRO uh, tot uh, oktober 2008... toen, uh, toen de bank uh, uiteindelijk in stukken werd, uh, mm -hmm. werd, werd getrokken... en werd, werd genationaliseerd... Uh, zijn beleggers uh, op een aantal belangrijke momenten uh, misleid. Dat blijkt uit het onderzoek dat de onderzoekers van de ondernemingskamer uh, hebben gedaan. We hebben dat, wij hebben om dat onderzoek uh, misleid, gevraagd. Misleid, dat gebruik je niet licht. licht nee, dat he? is een juridische uh, ja. term. Dat blijkt uit het rapport Het rapport van 550 bladzijden. Alles echt heel minutieus is, uh, is onderzocht. Uh, een aantal belangrijke momenten. Uh, Fortis heeft nieuw geld opgehaald voor miljarden, nieuw geld opgehaald in 2007 om een deel van die koopprijs te kunnen betalen. Nou, in het prospectus dat toen is uitgegeven is gezegd over de, de invloed van die kredietcrisis die is beperkt. Mm -hmm. uh, dat is ongeveer 20 miljoen uh, impact. Nou, die dat was vele malen hoger ja. te zijn. Dat is, uh, daar, is daar is eigenlijk. Uh, gelogen. En vervolgens in het jaar daarna is keer op keer, op zeven momenten eh, is Fortis naar buiten gekomen en gezegd, maakt u zich geen, geen zorgen, het gaat hier prima, eh, we, overleven, we overleven het allemaal fantastisch. Nou, dat bleek helemaal niet het geval te zijn. We spreken daar Fortis op aan. Fortis is tegenwoordig een heel echt een schim van wat het was, heet tegenwoordig AGEAS. Een Belgische verzekeraar met nog wat internationale activiteiten daaromheen. We spreken de voormalige bestuurders van Fortis erop aan... die die, die, die uitspraken hebben gedaan. En heel belangrijk, we spreken de banken aan die in de tijd... Die aandelenemissie in 2007, die aandelenuitgifte hebben geregeld. Hebben begeleid. We hebben begeleid. Ja. Merrill Lynch was daar de belangrijkste van, maar ook Nederlandse banken, ING en Rabobank waren erbij betrokken. En die zaak lijkt eigenlijk heel veel op onze World Online-zaak. Ja, dat was ook de begeleiding mm. van de banken, hè, naar, ja, oh, ja. Naar, naar de buurs. Daar, daar, ja. en, en uit die zaak hebben we geleerd, dat, daar, dat de banken daar een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in de uh, in de voorlichting van, uh, van beleggers die inschrijven op zo'n emissie. Uh, uh, in het geval van World Online hebben ze uiteindelijk uh, moeten betalen. Het heeft tien jaar geduurd. Het heeft de tien zaak, jaar geduurd. De, de zaak online, ja. Dus we hopen, we zijn natuurlijk bij Fortis ook tweeënhalf jaar verder... Ja. Dat we, of ruim twee jaar verder, dat dit sneller kan gaan. Uh, maar goed, dat hebben we niet helemaal zelf in de hand. Dus we maken ons klaar voor een voor lange strijd. Maar nu kom je op een bedrag van 18 miljard. Ja. Dat was we maximum, hebben, het maximum, dacht ik. Hè? Ja, wat, ja. We nu, wat we hm. nu hebben gedaan... is we hebben een uh, dagvaarding uitgebracht... Uh, waarbij we de... Uh, waarbij, de, waarbij we de rechtbank vragen om een uitspraak te doen over de aansprakelijkheid van die, van die partijen. Zou ik heel even daarover nog mogen vragen? Want je zegt dus dat dit is Fortis, wat nu dan dat, dat de nieuwe uh, veel kleinere verzekeringsbedrijf is. Het zijn de banken die dit begeleid hebben. Maar ook de oud-bestuurders, kan je die persoonlijk, zijn die zijn die titre personeel aan te spreken? Uh, ja, als, het, uh, als, ze, uh, als ze hebben gelogen, als ze wisten dat ze de onwaarheid spraken. Als daarmee beleggers zijn misleid. Uh, dan, hebben ze, dan dragen ze daarmee ook een persoonlijke verantwoordelijkheid. Voor wat, daar, voor wat daar is Is dat aan te tonen? Nou ja, je kunt in, in dat rapport blijkt dat bestuurders onderling... uit, uit notulen van bestuursvergaderingen of, of onderlinge e-mails... daar onderling dus over bepaalde problemen spraken... en in, in het publiek daar iets anders over zeiden. Of in het prospectus wat anders lieten, lieten zien. Dus je kunt dat vrij goed, vrij goed aan, aantonen. Het is een open and shut case, zoals ze dat noemen. Ja, dat, is, uh, dat vinden wij natuurlijk wel. Wij vinden het een hele, uh, hele heldere, uh, heldere, helder geval. Een helder voorbeeld van, uh, van, uh, van beleggersmisleiding. Maar uiteindelijk zal een rechter er natuurlijk toch over moeten uh, oordelen. Maar waar moet die 18 miljard dan vandaan komen? Want die oud-bestuurders hebben dat met z'n allen niet in hun tas natuurlijk. Die 18 miljard, dat is het totale bedrag dat uh, beleggers hebben verloren... Uh, als gevolg van de, van de misleiding. Je moet altijd maar zien... Uh, wat daarvan wordt toegewezen. Dat, is, ja. dat ligt ook nog niet in deze rechtszaak voor. Dat zou een volgende zaak ja. kunnen okay, zijn. Eerst aansprakelijkheid aansprakelijkheid, vaststellen inderdaad. van die aansprakelijkheid. Ja, ja. ja. uh, en dan heb je natuurlijk toch een, een vrij breed scala. Je hebt niet alleen Fortis, je hebt die bestuurders... en overigens ook de achterliggende verzekeraar. He, er zijn, ja. ik bedoel, die, die hebben een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Maar belangrijk is natuurlijk dat ook een, een, een groot aantal... internationaal opererende banken uh, uh, ook uh, worden, worden aangesproken. En die hebben bij elkaar toch nog behoorlijk wat, ja. uh, wat geld. Danny, wat zien we hier? Rechtvaardigheid in werk? Nou ja, vooral een, uh, een goede ontwikkeling, denk ik. Want dit is een onderwerp, we hebben dit nog niet zo heel vaak meegemaakt in Nederland... dat zo massaal, op zo met, ook met zulke belangen natuurlijk... Uh, dit soort zaken bij de rechter worden aangebracht. En vorige keer heeft het tien jaar geduurd. Ik hoop mm -hmm. dat uh, niet alleen de VEB, maar alle betrokkenen er heel veel van hebben geleerd... waardoor het nu misschien in een, een paar jaar korter kan. Maar het moet natuurlijk nog veel korter. Want we gaan dit soort gevallen in de toekomst alleen maar vaker zien, denk ik. Ja. Uh, dat denk ik wel. Maar hoe bedoel, um, het moet <tus> toch ook echt nauwkeurig en goed gebeuren? Dus je, je kan niet zeggen, ah, we hebben er allemaal zo'n rot gevoel bij Op een achternaamiddag. Het, het, het kan het niet. Moet je goed moet gebeuren. het wel tot op de bodem. Ja, uitgezocht maar even. het Nederlands rechtssysteem staat in ieder geval. Dat is wat mij geleerd is bij mijn opleiding. Nou, niet bepaald bekend als het meest vooruitstrevende systeem. als het gaat om vooruitgang. Natuurlijk, hmm. uh, de tijd die nodig is. Die, die, die, die moet je gebruiken. Maar het kan niet zo zijn dat als er ergens een beroep ingesteld wordt. of er een incidenteel appel plaatsvindt. Mm -hmm. dat je meteen weer anderhalf jaar verder bent. Ja, je zei iets intrigerends net. Want dat gaan, dit soort zaken gaan wij veel meer zien. Waarom ja. is dat? Waarom dat denk, denk ik je wel. Dat? Nou ja, volgens mij. Uh, uh, de economie groeit alleen maar. Er komen steeds meer bedrijven bij. Je hebt steeds meer ondernemers. En banken die uh, staan steeds meer zeg maar, op het scheidvlak van, van uh, wat kan wel en wat kan niet. Dat komt omdat we volgens mij te weinig goede internationale afspraken hebben... over uh, waar, aan wat voor vereisten moet een bank nou voldoen. Hoeveel geld moet je op de bank hebben staan. Ze doen het allemaal op het randje uh, balanceren. En dit zijn natuurlijk uh, daar ook denk ik uitingen van. Want ja, als je een grote beursgang hebt... of uh, zoals bij World Online of in het geval van de splitsing of overname... van een bank. Als je iets net even iets rooskleurige neerzet, dan kun je daar bakken ja. met geld mee verdienen. En, en dat gaat zo... waarschijnlijk vaak goed. Ja. En dit zijn dan de gevallen waar het fout gaat. Maar ik vind dat banken het überhaupt niet zouden moeten doen. En daarom zijn dit soort zaken ja. ontzettend goed. En ze moeten maar een paar keer flink even diep in de buidel tasten. Ja. Zou het ook zo kunnen werken, Jan Maarten Slachter, dat uh, waar vroeger slachtoffers wel eens dachten: joh, dat is onhaalbaar. Dat uh, zijn we tien jaar bezig. Kap daarmee. Het begin, ja. begin, er niet, begin er niet eens aan. Het ontmoedigende dat, het van het ontmoedigen tevoren. De, ja. en terwijl je nu al een paar goede voorbeelden hebt dat mensen denken: wacht eens even, we pikken gewoon niks ja. meer. Ja. Samen, samen sta je sterk. Dat is natuurlijk het, ja. uh, dat is natuurlijk het verhaal. Wij uh, uh, bundelen die krachten... Uh, we hebben ook uh, de mogelijkheden om dit lang vol te houden. En ja, dan wordt het zinnig om je bij ons aan te sluiten. Is en dat is het... natuurlijk ook het voordeel... we hebben het een paar keer gezien op internet... ook bij uh, het vallen van bepaalde banken, et cetera, et cetera... dat het is veel makkelijker om nu een grote groep mensen te verzamelen... met dezelfde belangen en vervolgens samen te zeggen... we stappen naar de rechter ja. en die advocaatkosten van zoveel ton... die splitten we lekker. Je noemde net, uh, Jan Maarten, dus drie <coughs> um, uh, mensen... niet drie mensen, maar uh, groepen, de, ja. drie groepen. De banken, de personen... De, directeuren en uh, het, het oude Fortus. Maar ook de staat der Nederlanden heeft, is erbij betrokken. Gewoon het land. Zelf. Ja, dat is, dat is een andere procedure. Dat hebben we vorig jaar, zijn we daarmee begonnen. En uh, daar verwachten we binnenkort uh, uh, uitspraak van de rechtbank. Uh, dat is eigenlijk een andere zaak. Daar zeggen we dat die nationalisatie in 2008 van, van Fortus, het splitsen en nationaliseren, dat dat niet op de juiste zorgvuldige manier is gebeurd. Uh, de Nederlandse staat heeft bijvoorbeeld ook de verzekeraar van Fortis, ASR, eh, eh, meegenomen in feite in de nationalisatie. Terwijl dat een, een op zich gezond bedrijf was. Eh, daarvan zeggen we dat heeft eh, de beleggers, de aandeelhouders van Fortis gedupeerd. Eh, en daar moet, ook, eh, daar moet ook genoegdoening voor komen. Dus de staat heeft eigenlijk een in jullie ogen gezonde tak van dat bedrijf opgekocht. Plukt daar nu de veren van. En dat zijn de veren van, van mijn effectenbezitter. Nou ja, kijk, je he. moet natuurlijk... Ja. Staatssteun is een ultimum remedium. Daar moet je pas aan beginnen op het moment dat dat nodig is. En als je gewoon gezonde bedrijfsonderdelen hebt... kijk dan eerst even goed of je die misschien los kunt weken. Dan heb je ook minder geld nodig aan staatssteun. En, en voor de duidelijkheid, we vinden niet dat, uh, er, niet, dat er niets moest gebeuren. Er, er, er was... Eh, staatsingrijpen nodig, maar als je dat doet dan ga je dus heel, dan, dan grijp je heel diep in, in, in de rechten van mensen, en dan moet je dat dus heel, heel zorgvuldig ja. doen. Even een heel klein onderwerpje nog, ja. Tess, kan dat? Kan, ja, he. twee minuutjes. Ja, technische infrastructuur van het Openbaar Ministerie, dat is uh, uitbesteed aan een bedrijf, Atos Origin. Nou, dat is een, gewoon een bericht, en, enzovoort. Maar iedereen die in die wereld zit, die kijkt naar C2000, uh, C2000, ja. de communicatie. de automatisering bij de politie, ook die helemaal automatisering bij de overheid, daar krijgt iedereen puistjes van, uh, dus uh, ook weer hier over. Hoe denk jij dat dit gaat aflopen? Om heel eerlijk te zijn, we hebben net gezien dat crisis.nl uh, niet uh, bestand is tegen een uh, gifwolk. Uh, we hebben gezien dat de website breda.nl een half miljoen euro moet kosten. En uh, we hebben gezien dat de OV-chipkaart niet functioneert. We hebben gezien dat het elektronisch patiëntendossier uh, niet veilig is. Nou ja, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Ik, de, de, de grote IT-projecten van de overheid, die staan eigenlijk allemaal onbekend... Uh, dat ze mislukken. Uh, dat ze mislukken. Ofwel omdat ze twee keer zo duur uitpakken. Ofwel omdat ze twee keer meer werk opleveren dan toen we dit nog met pen en papier deden. dat het zo fraude gevoelig als de neten blijkt? Ja, dat je inderdaad opeens op Wikileaks allerlei documenten aantreft. Ja. Uh, bedoel... maar Dit gaat om het OM, hè? om het Openbaar en dit gaat Ministerie. Om het openbaar en dat ministerie. is me nogal, daar zijn we nogal wat dossiers die privacy, toch echt achter veilige slot en grendel zouden moeten zitten. Kijk, ik zitten. denk dat de overheid er verstandig aan zou doen... en hun antwoord zal zijn... ja, maar dat doen we ook al. Maar dan zeg ik van ja, maar niet genoeg. Om echt ervoor te zorgen dat je expertise verzamelt... op het gebied van IT, privacy, et cetera. Je hebt een aantal juristen en, en een goede informatici nodig. Zet die nou in een soort van centrale kamer... en zorg ervoor dat alle IT-projecten bij de overheid... dat die daar goed gescreend worden. Want bij aanvang, toen crisis.nl werd gelanceerd... bijvoorbeeld in 2007, riep ik al... die site gaat het aantal bezoekers niet aankunnen... Mm. Daar is vervolgens niks mee gedaan. En ik heb al vier jaar lang gelijk. En dat vind ik niet leuk. Uh. Profeet en die making its wij. Ja, precies. <laughs> Heel hartelijk bedankt. En Jan-Maarten Slachter van de VEB ook bedankt. Graag gedaan, Tissel. Um, nou, Ger, dit was het weer voor vandaag. Dit was het voor deze ja. week. Villa VPRO, wij zijn er vanzelfsprekend. Ja, Maandag weer. weer op Radio 1 vanaf half vier. De VPRO kunt u zaterdag horen op deze zender... kwart over twaalf met het programma Argos. En natuurlijk zondagochtend OVT. En zondagavond Instituut Itserda, Bureau Buitenland... en ons wetenschapsprogramma Labyrinth. Zometeen het Radio 1-journaal. Dat wordt gepresenteerd door... Tim Overdiek. En nu is het nieuws. En dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS journaal. Mensen die geweld tegen hulpverleners gebruiken, moeten zo snel mogelijk berecht worden. Maar dat mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Dat zegt staatssecretaris Steven. Volgens hem is dit supersnelrecht niet altijd geschikt voor geweld tegen politie of ambulancepersoneel. De Afghaanse meisje Sahar mag met haar familie voorlopig in Nederland blijven. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft minister Leers voor Immigratie en Asiel de afwijzing van het asielverzoek niet goed onderbouwd. De 14-jarige gymnasiaste en haar familie wonen 10 jaar in Nederland. Amsterdam neemt maatregelen tegen de leegstand van kantoren. Eigenaren van kantoorpanden die een half jaar leegstaan... moeten dat voortaan melden bij de gemeente. En als ze dat bij herhaling nalaten, kunnen ze een boete krijgen... van maximaal 7500 euro. En als een pand een jaar leegstaat, kan Amsterdam zelf bewoners aanwijzen. En de Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een veehouderij... in de provincie Groningen tientallen dode dieren ontdekt. In de stallen en op het terrein lagen ruim 70 kadavers. Meer dan 10 koofjes waren zo ziek dat ze moesten worden afgemaakt. De controleurs van de VWA hebben 240 koeien en koveren weggehaald. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Gerrit Diemstra. Het is mooi weer, de zon schijnt. En vanavond en vannacht blijft het helder. En vooral landinwaarts vormt zich mist... Aan zee drijft vanuit het westen bewolking binnen. De temperatuur daalt in het oosten lokaal tot min 4. Aan de kust ligt de minimumtemperatuur rond plus 1. Op veel plaatsen moet u vannacht rekening houden met de gladheid... door aanvriezende mist of door bevriezing van natte wegen. Morgen begint de dag koud en mistig. En ook morgen vroeg kunnen de wegen een groot deel van de ochtend nog glad zijn. Dat duurt het langst in het noorden van het land en het noordwesten. Want vanuit het westen en noordwesten trekken wolkenvelden binnen. En daar gaat wat lichte regen uitvallen. En dat bij temperaturen die dan, dan nog rond het vriespunt zijn. Het gaat allemaal wel langzaam. Zuid-Limburg blijft vrijwel de hele dag droog. En mogelijk breekt daar ook de zon nog even door. Uiteindelijk wordt het morgen 5 graden dicht bij zee, tot 2 à 3 graden in het zuidoosten. De wind waait morgen uit het noordwesten is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. In het weekend is het overwegend bewolkt. Het kan mistig zijn of af en toe valt er wat lichte regen of motregen. De kans op regen is zondag nog het grootst. Het wordt morgen, of het wordt in het weekend ongeveer 6 graden. S'nachts blijft het net boven nul en na het weekend verandert er maar weinig. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat een 150 kilometer file. Er zijn een paar bijzondere files bij, omdat er aanrijdingen gebeurd zijn. Op de A4 bijvoorbeeld van Den Haag naar Amsterdam... daar staat een file van 3 kilometer bij Sloten door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, 4 kilometer bij Sliedrecht West... Daar is ook een ongeluk gebeurd, maar daar is de linker nog dicht. En het is erg druk aan de zuidkant van Rotterdam op de N15 vanaf de Maasvlakte. En die file loopt dan door op de A15 richting Rotterdam. Tussen de afrit Brielen en Knopend Vaanplein 16 kilometer. Goed nieuws voor de zakelijke smartphonegebruiker. Let's talk business.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 Op evengeven.nl Het NOS Radio 1 Journaal Met Tim Overdijk Goedemiddag. Een volle uitzending met heel veel nieuws. Ter land, ter zee en in de lucht. Op het land van Politiek Den Haag trekken de bazen van het treinverkeer het boetekleed aan. Op het water van de Rijn mogen schippers zijt mondjesmaat langs het vak bij de Lorelei. In de lucht gingen twee F-16's op jacht naar twee bommenwerpers uit Rusland. We vertellen u waarom. En we zijn op dit moment druk bezig met nieuwe ontwikkelingen uit de wikileaks kabels of dat lukt, voor half zeven, we hopen het. Welkom in het NWS Radio 1 Journaal. De problemen op de Rijn zijn nog niet helemaal voorbij. Het scheepvaartverkeer is een volle week gestremd geweest... door een gekapseisd schip bij de Lorelei. Maar vanochtend kwam het groene licht... en als er dan één schip langs het wrak is, dan volgen er meer. Heer van de gelukkige, Albert Klein, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Schipper van de Noordkaap, u bent er voorbij, hey. hoe voelt dat? Uh, nou, dat voelt wel goed, ja. Ja, ja zeker. Dat is uh, schip voor te varen. En, uh, maar uh, ja, goed. Uh, problemen zijn daardoor nog niet opgelost natuurlijk. Want uh, ze laten een paar schepen langs. En uh, ja, het, uh, hij moet er nog steeds gelicht worden. En dat kan wel even een tijdje een beslag uh, nemen. Ja, de dus had... problemen zijn nog niet opgelost. We, we hadden u vanmorgen in het uh, uh, NWS Radio 1 Journaal. En toen stond u op het punt om uh, langs het schip te gaan varen. Hoe is dat gegaan? Ja, dat, dat is goed gegaan. Wij hebben dan een assistentie gekregen van de sleeboot Dat wil dus zeggen, als je dan motorstoring krijgt of roeruitvallen, wat ook, dan kunnen ze je daarvan behoeden dat je daar niet tegenaan komt. En, en dan komen er een paar heren aan boord van een was om te zeggen van, nou ja, hier geeft me zoveel snelheid en al die dingen meer. En dan kunnen ze, daar zit op dat schip die gekapsijst is, daar hebben ze een meetinstallatie uh, op gezet. En dan kunnen ze zien als het schip heen en weer gaat. Dus zit dat daar veel vibratie en dan stoppen ze weer. En uh, dat was nu geloof ik ook het geval, wat ik uh, later gehoord heb. Dus we zijn toch weer even gestopt. Oké, okay, want, want vanmorgen zei u nog met een klein beetje bravoer... u gaat er zelf wel voorbij, maar dat is dus niet gebeurd. Er zijn mensen aan boord gekomen, omdat de situatie toch nog te fragiel is. Ja, nou, ik ging er zelf voorbij, dat zijn mensen die, uh, ja hoor, dat uh, een beetje in de gaten voor het schip, maar uh, ze hebben niet het schip bestuurd, dus dan, maar dan waren we denk ik ook nog niet geweest, hoor. Ja. Wat, wat zag u, want u kent natuurlijk de situatie op de Rijn, uh, op uw duimpje, dan ziet u daar een schip liggen, wat op zijn kant ligt, wat gevaarlijke stoffen aan boord heeft, zwavelzuur, wat, wat, u hebt een week stilgelegen, wat, wat zegt dat, zo'n kwetsbare plek op de Rijn? Ja, dat is wel een catastrofe, ja. Dat hebben we nog niet meegemaakt. Dat is natuurlijk iets aparts. En, uh, ik had het al gezien, ik was al uh, vorige week alweer deze kijken. Maar ja, het is, uh, hij is een beetje verder naar beneden gezonken. Omdat dus uh, in, uh, in de Rijnbodem is een gat ontsla is verslagen. door de sterke stroming. Dus hij gaat verder zakken. En uh, ja, hij uh, steekt een beetje met de kop naar beneden. met het achterschip omhoog. En daar uh, zitten inmiddels al twee mensen in. Uh, ja, het is natuurlijk niet het leukste gezicht. Nee. Dus want ja, het zou je familie maar wezen die erin zit. Zeker. Maar natuurlijk ja. ook alle mensen die heel veel verlies hebben geleden de afgelopen week. Ja, natuurlijk. Dat is uh, ja, maar ja, goed, financieel verlies, dus een vooral verhaal natuurlijk. Als daar ongelukken bij, uh, bij komen, dat staat toch op de eerste plaats? Ja. Maar ja, goed, uh, wat zie je? Het is nog lang niet geklaard. En, uh, hij zit er toch op een, uh, op een. Ja, niet het mooiste plek, ieder geval. Nee, en het is ook niet zo dat nu heel snel de situatie zo is dat mensen er op zijn gemak. Uh, dat zeg maar in volle vaart weer alle schepen voorbij kunnen. Nee, nee, nee. Want die, uh, die bergingsbokken die van uh, Nederland komen. die zouden dan morgen of overmorgen dus ook arriveren. Ja, dat zijn natuurlijk heel kundige mensen. En dat, uh, die halen dat spul daar wel weg. Maar ja, goed, het is een sterke stroming. Dus uh, het kan tegenzitten en het kan meezitten. Dus je weet dat maar nooit. Ja, een derde kraan die moet komen wordt dit weekend verwacht. Uh, het kan weken in beslag nemen voordat de, de, de, de tanker die 110 meter lang is... definitief wordt geborgen. Maar dat ligt allemaal achter u. U bent ver inmiddels op weg naar waar u moet gaan zijn. Ja, wij moeten nog een uurtje, vijf, zes varen. En dan zijn we op bestemming. En dan uh, kan de schip morgenochtend gelost worden. Dan hebben deze mensen ook uh, aan de voorraad weer. Want ze raakten er toch wel een beetje zonder, voor, uh, zonder aan het materiaal. Want het is bestemd voor diervoeders. Dus ja, die beesten moeten ook eten. En kan er toevallig hier niks aan doen, hè? is in ieder geval het hoofdstuk voor u gesloten voor de Noordkaap. Albert Klein, hartelijk dank. Ja, dankjewel. Er was veel ophef de afgelopen dagen over de aan de muur geketende Brandon. Het leidde tot veel commotie en een spoeddebat gisteren in de Tweede Kamer. Daarom leek het staatssecretaris van Veldhuizen van Zanten... een goed idee om de 18-jarige Brandon zelf eens te ontmoeten. En die ontmoeting van vanmorgen plaats in Ermelo... bij de instelling Serenlo. De staatssecretaris op bezoek in de lommerrijke omgeving van Serenlo. Buiten het zicht van de toegestroomde media... heeft ze in een van de paviljoens een ontmoeting.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 MP4-speler. Maar ik dacht, mijn kinderen konden beginnen te onderhandelen met mij over hun rijlessen. Op dat moment. Dat is er voor hem niet. Brandon zegt dat hij weet dat hij in het nieuws is. Er lag een krantje bij hem. En daarvan zei hij dat hij het niet leuk vond dat hij in de, in de, op de foto was en op televisie um, met het tuigje. En iets later in het gesprek zei hij dat hij eigenlijk wel op de foto wilde. Maar dan zonder het tuigje. En hij deed me voor hoe hij dat deed. Hij ging namelijk voor die beugel met dat tuigje staan. Maar na een tijdje verandert toch de stemming van het gesprek... en gebruikt hij agressieve woorden. Woorden in zijn verhaal die, die uit een gewelddadig uh, referentiekader kwamen. En dat was voor ons ook het signaal om te zeggen... nu raakt hij overprikkeld. Dat betekent dat we ons nu moeten terugtrekken omdat we hem anders duwen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 Wel wil ze proberen om met alle mogelijke knappe koppen na te denken over hoe je het leven van patiënten zoals Brandon toch aangenamer kunt maken. En ik ga alle instellingen die worstelen, ik wil goede zorg geven. Het breekt mijn hart om dit te moeten doen. Die nodig ik uit, vertel het dan. Want dan kunnen we samen zoeken naar de beste oplossing voor niet alleen Brandon maar alle mensen die in zo'n situatie zijn. De vraag is of de zorginstelling niet eerder aan de bel had moeten trekken... toen bleek dat misschien ook wel de puberende Brandon... steeds moeilijker onder controle is te houden. Is er niet te lang gewacht met het aanpassen van de verzorging? Met de nieuwe beginselwet zorginstellingen... waar de staatssecretaris binnenkort mee komt... zou er wel sneller een belletje kunnen gaan rinkelen... als er wat mis lijkt te gaan. Maar, zegt ze, misschien hoe vervelend ook... moet je toch cliënten zoals Brandon af en toe hoe vervelend ook... Toch vastzetten? Ik denk dat ik uh, door uit te leggen wat ik heb gezien en door duidelijk te maken dat ik gezocht heb naar de allerbeste oplossing, ook acceptatie wil creëren voor stukjes in de zorg die nu eenmaal heel erg naar zijn. En zeker acceptatie creëren voor de medewerkers daar die hun stinkende best doen om daar de menswaardige oplossing voor te vinden. Dus dat is de acceptatie die ik zoek. De staatssecretaris, die ook nog met de moeder wil praten. Verslag van Marno Remmers. Mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners moeten zo snel mogelijk berecht worden. Maar dat kan lang niet altijd binnen drie dagen. Staatssecretaris Fred Teven van Justitie en Veiligheid vreest dat supersnelrecht ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Nou, ik denk dat je goed moet onderscheiden van, uh, dat super en snel uh, recht moet worden gesproken, maar dat het ook degelijk moet. En dat je dat ook moet doen met maximale waarborgen voor slachtoffers, als die een claim hebben. En soms kan het ertoe leiden, als je supersnel recht toepast, binnen drie dagen op een zitting, dat dat niet leidt tot een maximaal resultaat, a, niet in de verklaring en de strafoplegging, omdat er soms toch nog wel iets gedaan moet worden in zo'n zaak, en b, ook niet altijd leidt tot het maximale resultaat voor uh, slachtoffers om hun schadeverhaal te krijgen op veroordeelde daters. Dus dat zijn twee belangrijke problemen. Maar ik begrijp de Kamer goed dat ze willen dat het snel, uh, snelle berechting plaatsvindt. Dus zo vat, vat ik de motie ook op die nu is ingediend. En wij zullen, ja, we zien het eigenlijk als een ondersteuning van het beleid. Maar het is altijd goed dat er nog eens aandacht op wordt gevestigd. Want dit is een belangrijk onderwerp. Ja, er was veel kritiek op het voorstel van de Kamer. Met name van de Raad van de, Raad van de Rechtspraak. Advocaten die ook wijzen op het gevaar van onzorgvuldigheid. U komt uh, met, met, uh, ja, met uw reactie ook tegemoet aan die kritiek. Nou ja, ik, ik, ik spreek over super en uh, snel uh, en goed rechtspreken. Dat kan soms via supersnelrecht, maar soms ook via het gewone snelrecht. En bij het gewone snelrecht ontbreekt dan nog wat in de gereedschapskist. Uh, want soms is er geen zeer ernstig feit, soms is er geen onderzoeksgrond meer. Soms is er ook geen dader die het weer opnieuw doet, recidieve gevaar. Maar wil je iemand wel 17 dagen vast kunnen houden tot het snelrecht? En die situatie, daar zal in de wetgeving nog iets voor moeten worden gedaan. En dat gaat het kabinet ook doen. Snelrecht is een berechting binnen twee weken. Dus twee weken plus die, die drie dagen voor de rest, 17 dagen. Maar waarom wilt u mensen dan tot aan de zitting vast kunnen houden? Omdat de praktijk leert dat als je dat niet doet...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 De vorige minister van Justitie had dat al een keer bericht aan de Kamer. Dat is eigenlijk een beetje blijven liggen, dat onderwerp. Dus dat pakken we nu op en dat willen we voor de zomer geregeld hebben. Maar hoe kan het toch dat zo'n ernstig delict uh, toch in de gewone berecht berechting zo lang kan blijven liggen? Ja, daar zijn tal van, van oorzaken voor, maar feit is in ieder geval dat op het moment dat de verlopen hechtings wordt toegepast... dat je dan ziet dat de berichting over het algemeen sneller verloopt. Nou, het kabinet is nog bezig met om te kijken überhaupt het afdoen, van, het afdoen van rechtszaken om dat sneller te doen. Daar komen we eind februari, begin maart met uh, hele duidelijke standpunten over dat eigenlijk überhaupt rechtszaken in een veel kortere termijn moeten worden afgedaan. Maar als het over dit onderwerp gaat, is snelrecht nog een... daar zit nog een klein wettelijk probleem en dat gaan we oplossen. En dat is het wezenlijke probleem, dat het vaak lang duurt voordat iets voor de rechter komt. En dan kun je wel zeggen, met snelrecht of supersnelrecht... bepaalde zaken geven we voorrang. Maar hoe los je dan dat probleem op van... Ja, die achterstanden bij de rechterlijke macht, bij het Openbaar Ministerie? Nou, ik zeg al, we gaan, uh, gaan kijken of de afdoeningstermijn in de justitiële uh, keten, of die aanzienlijk kunnen worden bekort. En dan komt de minister van Justitie en Veiligheid... eind februari, met, uh, begin maart, met een uitgewerkt plan. Dus wat dat betreft zult u nog even geduld moeten hebben. Maar waar we nu meteen mee aan de gang gaan... is om dat snelrecht helemaal dicht te timmeren met een aparte grond. Al de dus staatssecretaris Steven in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Straks, de Russen zijn terug en vlogen vannacht boven de Noordzee... onder begeleiding van de Nederlandse luchtmacht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Nog steeds proberen Afrikaanse bemiddelaars een oplossing te vinden... voor de impasse in Ivoorkust. Zelfbenoemd president Bakbo weigert op te stappen. En de gekozen president van Ivoorkust, Ouattara, zit al weken in een hotel in het midden van de stad Abidjan. Correspondent Paulien Baks is in Ivoorkust en kijkt hoe het eraan toe gaat. Normaal gesproken kan je daar gewoon met een auto naartoe. Maar sinds zes weken is het hotel omringd door militairen van het leger... dat loyaal is aan de zittende president Laurent Gbagbo. Er staan een paar roodbloks omheen, een paar wegversperringen... en zwaar bewapende militairen die niemand doorlaat. De enige manier om in het hotel te komen is dus per helikopter van de Verenigde Naties. Hotel du Golf lijkt bijna nog op een echt hotel. In de lobby wel, daar zitten mensen gewoon koffie te drinken en de krant te lezen. is ook een reisbureau, maar dat is al heel lang gesloten. Als je buiten staat, dan lijkt het meer op een soort vakantiedorp voor militairen. De VN heeft hier een basis opgezet. Er zijn een paar honderd soldaten. Officieel zijn het er duizend, waarvan de helft voor het hotel staat geposteerd met panzerwagens. En de andere helft staat achter in de tuin met tenten en met trucks, een beetje verstopt. In het hotel zelf, in 300 kamers, zitten allerlei leden van de oppositiepartijen die achter Alassane Wattera staan. En zij hebben hier ook een veilig heenkomen gezocht. Deze mevrouw hoopt dus dat ze snel met Alassane naar het presidentiële Paleis kan. Het is niet makkelijk om hier te zitten, maar dat heeft ze er graag voor over. Voelt u zich bedreigd? Ben oui, moi personnellement on arrête pas de nous appeler. Moi j'ai été obligé de quitter ma maison, mon mari. Il n'a pas puur. Maar ze krijgt dus, uh, dus dreigtelefoontjes van mensen die zeggen dat ze haar gaan doodmaken. En uh, die mensen die bedreigen ook haar man en haar kinderen. Het is tijd om de man zelf te zien, om wie alles draait. Alles wat zelf probeert vanuit dit hotel een soort regering draaiende te houden. Hotel, we we Hij heeft een kabinet samengesteld. Alle kabinetsleden wonen hier ook. We waren in contact met many of the managing directors in ministries, uh, but obviously they themselves are threatened uh, by uh, the legitimate government of Mr. Bakbo. En hij probeert vanuit hier greep te krijgen op het landsbestuur. En dat is natuurlijk heel erg lastig, want de ministeries zitten elders in de stad. En Bakbo heeft nog steeds greep op die ministeries en kan de mensen in die ministeries vertellen wat ze moeten doen. En Alessandro Watra probeert dat tegen te gaan. We management, is Ik loop nu terug naar de helikopter. Dat gaat via de tuin, de achtertuin. Langs een halfnaakte man die zijn ondergoed staat te wassen. En wat vroeger de douche was van het zwembad. Dat is vast een soldaat. Het is de vraag hoe lang hij dat nog zal moeten blijven doen. Het ziet er niet naar uit dat ze over een week al weg kunnen. Ik kan gelukkig wel weg. Paulien Baks vanuit Ivoorkust. Nederlandse F-16's hebben vannacht boven de Noordzee... twee Russische bommenwerpers onderschept. De toestellen vlogen in het luchtruim waarvoor Nederland verantwoordelijk is. Daarvoor waren ze door de Denen en de Nooren in de gaten gehouden. De F-16's vertrokken vanaf vliegbasis Leeuwarden. Daar ook verslaggever Rink Kamer. Een overbekend geluid voor de mensen hier in de omgeving. Een F-16 die uh, opstijgt vanaf vliegbasis Leeuwarden. Ik sta op zo'n 100, 150 meter van de startbaan. Met uh, Danny Traas, waarnemend commandant van de vliegbasis. Uh, vannacht ging het ook zo, hè? Ja, wat vannacht gebeurde is dat zo uh, rond half vijf werd de QRA... dat is de, de Quick Reaction Alert, is, uh, gealarmeerd... Um, voor uh, enkele onbekende vliegtuigen op dat moment... die uh, in ons uh, luchtruim vlogen. Daarop is de QRA snel een onderschepping uitgevoerd. De QRA, dat zijn eigenlijk twee F-16's? Ja, dat zijn twee F-16's die snel en over grote afstand ter plaatse kunnen zijn. Die zijn hier opgestegen. Waar zijn ze naartoe gevlogen? Nou, ze zijn in noordelijke richting gevlogen. Onder leiding van de gevechtsleiding ons radarstation Nieuwmilligen. Daarop hebben ze twee vliegtuigen onderschept. Dat bleken f 95-Bear-vliegtuigen te zijn. En die hebben ze onderschept. En dat zijn voor leken? Wat zijn dat? Het zijn uh, Russische bommenwerpers in dit geval. En die hebben ze, zegt u, onderschept. Wat houdt dat in? Uh, onderscheppen betekent dat ze uh, vanaf grote afstand uh, een koers vliegen... waarop ze dus uiteindelijk bij die vliegtuigen terechtkomen... zodat ze op uh, oogafstand zijn en dus uh, kunnen zien... Uh, wat voor soort vliegtuigen het zijn en wat ze aan het doen zijn. Group ja, wat er gebeurd is, is de, de Deense QRA... die ook binnen de navo commandostructuur valt, uh, waren daar al bij... Daar hebben ze de vliegtuigen van overgenomen, zoals we dat noemen. En uiteindelijk hebben ze gevolgd en, uh, tot ze het Nederlands luchtruim hebben verlaten. En daar overgedragen aan de Engelse Cura. Dan en Hebben ze nog geprobeerd contact te maken? Uh, de standaardprocedure is inderdaad dat er uh, wordt geprobeerd contact te maken via radio. Uh, dat is in dit geval uh, uh, niet gelukt. Ze hebben niet gereageerd? Ze hebben daar niet op, uh, niet op gereageerd. Dus wat voor contacts toebaar is toe deze verureerd? Uh, en uiteindelijk geven we alle gegevens die we daarbij opdoen... geven we door uh, aan onze inlichtingdienst en die behandelt dat verder. En, en, de, en de piloten en de mensen hier op de grond moeten dan bepalen of iets gevaarlijk is, ja of nee? En waarom was dit niet gevaarlijk? Uh, dit was niet gevaarlijk omdat het één, uh, op grote afstand van uh, de Nederlandse landgrens uh, plaatsvond... in internationaal uh, luchtruim. Uh, en twee, het vluchtpad wat werd gevolgd uh, was niet van die aard dat daar direct gevaar uit, uh, uit zou kunnen volgen... Um, maar het was ergens boven de Waldeilanden bijvoorbeeld, ver, ver daarboven nog? Nee, honderden kilometers nog noord van Nederland. En uh, inmiddels uh, staan de f sessies weer uh, klaar voor een volgende missie? Ja, zo snel mogelijk uh, nadat ze weer geland zijn, zijn ze dan weer uh, paraat... om uh, te waken over de veiligheid van Nederland. Waarnemend commandant van vliegbasis Leeuwarden, Danny Traas. Uh, generaal Netto, goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag, uh, met uh, Commodore Steve Netto... Luchtmachtgeneraal buitendienst, zelf oud F-16 vlieger. Als u dat geluid hoort, begint het dan weer te kriebelen? Ja, dat begint het te kriebelen, ja, inderdaad. Dat heeft u goed gezegd. Bent u zelf wel eens een Russische uh, collega in de lucht uh, tegengekomen? Nee, niet in de lucht tegengekomen. Wel, uh, toen ik commandant was van uh, de vliegbasis Leeuwarden, hebben we twee keer meegemaakt dat, uh, ja, dat onze cura toen ook de lucht in moest. Ja. Met succes. Ja, en toen? Uh, nou, en toen zijn die uh, Russische uh, BR-bommenwerpers waar de Sovjet-Unie... Ja, ik praat nu over het uh, midden van de jaren tachtig... Toen het uh, nog uh, echt Koude Oorlog het, was. Ja, toen het nog echt Koude Oorlog was. Uh, die, die hadden er toen vele honderden en dat is nu uh, uh, gedaald tot een uh, stuk of twintig uh, stuks. Uh, maar uh, blijkbaar uh, vindt het huidige Rusland het noodzakelijk om af en toe... Die, uh, die tu uh, 95 uh, nog op pad te sturen. Ja, is dat het, denkt u? Nou, ik, ik denk dat de kwestie is dat, uh, dat Rusland, uh, behalve natuurlijk het feit dat ze uh, uh, olie en al, allerlei gassen en andere exportartikelen economisch, uh, uh, de, de voorop of in elk geval uh, heel positief staan in de wereld, dat het natuurlijk ook uh, te maken heeft met het feit dat ze willen tonen dat ze ook militair nog meetellen. Ja, want als we nog maar twintig van dit soort bommenwerpers hebben, dan is dat toch niet een, een, een luchtvloot om zeg maar, militaire spierballen te laten zien? Nee, maar ze hebben natuurlijk nog veel meer andere typen vliegtuigen en zo. Dit type is nou toevallig een ja uit de koude oorlog nog eh, bommenwerper met eh, turbinemotoren eh, die hele grote afstanden af kan leggen. Maar ze hebben natuurlijk ook andere type bommenwerpers... met straalmotoren, veel moderner. En Zeker op het gebied van jachtvliegtuigen moeten we ze niet onderschatten. Wat deden deze bommenwerpers volgens u in het Nederlands luchtruim? Nou, ik zeg al, het eerste is denk ik toch wel een politieke signaal van Rusland... van kijk eens, wij doen nog steeds mee... In de wereld, het is niet alleen Amerika die de toon aangeeft, maar wij kunnen dat ook. En wij zijn dus ook nog steeds een grootmacht. Dat is het politieke signaal. Uh, ja, en daarnaast kan ik me voorstellen dat uh, als de uh, ambitie van de, van de huidige leidinggevende uh, wat hoger is. En ze willen dat ook op militair niveau... dat ze ook eh, die, eh, de luchtmacht en, en ook de marine... Eh, toch wat meer op koude oorlogsachtige missies sturen. Eh, zoals dat op 19 oktober eh, vorig jaar is geweest. Hè. Toen zijn ze bij Daglicht, eh, laten we zeggen... de noordelijke, eh, Noordzee binnengevlogen. En ook toen onderschept door eh, vliegtuigen van, eh, van vliegbasis Leeuwarden... En nu hebben ze dat een keer s'nachts gedaan. Uh, ja, en dat is toch... Uh, kan je beschouwen als oefenvluchten uh, voor die bemanningen. En dat werkt weer positief op, het, uh, op, uh, op, de, op de spirit... en het moreel van de Russische luchtstrijdkrachten. Ja, want niet alleen in oktober, maar ook in september is het een keer gebeurd. Maar dan zijn het dan oefeningen die waarvan de luchtmacht eigenlijk, eigenlijk de schouders kan ophalen? Uh, ik weet niet in welke zin ophalen. Het is natuurlijk voor ons, voor Nederland, laat ik het zo zeggen. Altijd goed als wij bescherming hebben in de lucht. Het zij voor die Russische bommenwerpers die dan weer braaf omkeren, gelukkig. Maar ook voor een incident van een, van een, van een verkeersvliegtuig wat gekaapt is. Helemaal duidelijk, eh, generaal. Ik moet een eind maken. Generaal Netto, dank u wel. De Russen kwamen en de Russen gingen. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. En je hoort van leerkrachten ook dat er halve schoolklassen leeg zijn. 2. Staatssecretaris van Veldhuizen van Zanten is op bezoek geweest bij Brandon. Ranking the News. Nu op nummer 1. En we zijn er niet in geslaagd hen op tijd op hun bestemming te laten komen.